Door de overeenstemming wordt het Amerikaanse schuldenplafond tijdelijk verhoogd... en krijgt de federale overheid weer geld. Het akkoord geldt tot begin volgend jaar. Daarna moeten de partijen opnieuw gaan onderhandelen. De honderdduizenden ambtenaren die sinds 1 oktober thuis zitten... door geldgebrek van de overheid kunnen nu weer aan het werk. Bij het uitblijven van een akkoord zou Amerika de wereld kunnen meesleuren in een recessie... zo vreesden deskundigen. Een veroordeelde drugshandelaar die vorige week in Iran zijn executie overleefde... wordt nog een keer opgehangen. Dat meldt Amnesty International. De 37-jarige man werd vorige week opgehangen in een gevangenis in het noordoosten van Iran. Nadat hij 12 minuten aan de galg had gehangen, werd hij door een arts doodverklaard. Toen zijn nabestaanden de volgende dag zijn lichaam kwamen ophalen, bleek hij nog te ademen. Volgens Amnesty willen de autoriteiten hem opnieuw ophangen, zodra zijn conditie genoeg verbeterd is. Tot nu toe zijn er dit jaar volgens Amnesty meer dan 500 mensen geëxecuteerd in Iran.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 Stiel, sterk werk. De stiel zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Kijk voor de adressen op stiel.nl. NOS, NOS, NOS Radio de Lijnen, met Robert Meder. Ja, goedenavond. Groot nieuws, zojuist bekend geworden... Jacco Verharen vertrekt bij de KNZB om aan de slag te gaan... bij de Australische zwempond. Details zometeen. En vandaag keerde Dick Advocaat terug bij AZ. Hij maakt het seizoen af bij de ploeg uit Alkmaar. Straks horen we ook daar meer over. En Theo Jansen maakt het seizoen al revaliderend af. Hij scheurde vorig jaar zijn voorste kruisband in zijn rechterknie. En vandaag uh, uh, toonde hij zich op een speciaal belegde persconferentie strijdbaar. Iedereen, iedereen roept nu, weet je, want het is heel makkelijk. Van, nou, gaat hij niet, dan kan hij mentaal niet aan. en Dan denk ik van, mensen, je kent me niet eens, weet je. Waar praten jullie over? En we gingen vandaag ook de grens over. Zo waren we in België bij FC Antwerpen. Want daar, in een vervallen stadion in de tweede divisie... probeert oud-international Gerald Hasselbank... zijn club naar de titel te coachen. Tuurlijk ben ik ambitieus, maar... Kijk, je moet je alleen concentreren op, op nu, op dit en wat komt, komt. En in Duitsland spraken we met Luc de Jong, bankzitter bij Borussia München Gladbach. En we nemen een kijkje in de keuken van de Meerkamp bij de Atletiek. Deze prestatie. Het gat is niet groot genoeg. Dit zijn nooit 3,5 seconden. En op Thompson ook niet. En dit is fantastisch wat Schippers hier laat zien. Gevochten en gewonnen. Brons. Ja, deze prestatie, het brons van Daphne Schippers... bij de WK Atletiek in augustus dus... komt tot stand na een ingewikkelde berekening. Vanavond een duidelijk inzicht in de cijfers van de meerkamp... en over berekeningen gesproken. We breken ook nog even ons hoofd over de vraag... of het Nederlands voetbalelftal nou nog groepshoofd kan worden... op het WK Voetbal in 2016 of niet. Maar eerst natuurlijk het nieuws dat uh, kort geleden bekend werd. Uh, Jacco Verharen, Mr. Zwemmen, mogen we hem ook wel noemen. Hij uh, vertrekt bij de KNZB, coach uh, geweest, kampioenenmaker van Pieter van Hoogenband, Hogeband. Inge de Bruin, Krom, Microm, Wijjojo, uh, uh, Marleen Veldhuis. Uh, hij vertrekt als technisch directeur bij de KNZB. Jeroen Gruter, uh, goedenavond, uh, onze zwemspecialist. Heb je enig idee waarom die weggaat? Ja, omdat dit een, uh, om het in het Engels te zeggen, een offer is dat hij kan refuse. So, uh, het is natuurlijk een, een functie die je kunt vergelijken met in het voetbal uh, bondscoach worden van bijvoorbeeld Brazilië. Zwemcultuur in, Brazilië, in, uh, in Australië is gigantisch groot en uh, het land heeft wat, uh, wat problemen gehad de laatste jaren. Niet echt de successen behaald die ze gewend waren. En ze hebben zich eigenlijk gericht tot uh, de beste man die ze zich konden bedenken. En dat is van haar. Ja. Um, is dit nou iets dat uit de lucht komt vallen, of, of hing dit al ergens boven, bo, bo, boven de wereld ergens te zwerven? Nou, het is eigenlijk een kwestie van, van ja en nee. Want in het verleden is Jacques al vaker uh, gepolst of hij daar zou willen werken. En uh, nou, hij zag steeds wel de, de uitdagingen en de mogelijkheden in Nederland om hier goed werk te verrichten. En dat heeft hij natuurlijk ook uh, gedaan, eigenlijk uh, bijna twee decennia lang. Ja, nu als uh, technisch directeur in Nederland misschien toch een beetje het gevoel van een, uh, een, een echte bestemming kwijt, een echt doel. En dan, uh, dan komt uh, die Australische federatie uh, nog eens een keer langs met uh, bijna onbeperkte mogelijkheden. Met enorme baktalent uh, uh, kan hij daar nu gaan werken. En misschien dat hij nu het gevoel heeft dat uh, de tijd is gekomen om deze ja, enorme uitdaging aan te gaan, want dat is er natuurlijk. Ja, zeker, want als ik me goed herinner uh, liep het niet helemaal lekker daar in die Australische uh, zwemploeg, hè, bij de Spelen bijvoorbeeld? Nee, tijdens de Spelen is er een hoop gebeurd. Uh, met name in het Olympisch dorp, waar uh, een aantal mannen zich uh, niet al te best hebben gedragen ten opzichte van, uh, van mede-atleten. ze uh -huh. zeer teleurgesteld over hun eigen falen en hebben ze, ja, heel vervelend uh, gehandeld. Uh, heel kinderachtig gedaan. Maar goed, dat is uh, allemaal uh, al lang uitgesproken daar. Ja. Maar goed, de, de, de prestaties waren ook niet uh, je van het. En uh, ja, de Australische Zwemmers hebben waarschijnlijk toch het gevoel gehad uh, dat ze uh, iemand van buitenaf moesten halen om de boel weer aan het draaien te krijgen. En dan uh, kom je al vrij snel, natuurlijk, toch uh, in Eindhoven terecht bij ja. Jacques ja. Laten we, Ik noem hem al een kampioenencoach. Laten we even één fragment uh, luisteren naar uh, het goud van een van zijn kampioenen. Ze neemt een halve verschil op Jenny Thompson. En het kan niet anders. Inge de Bruin gaat hier als eerste aantikken. Ze komt een beetje bij die baanlijnen. Maar ze trekt door. Wat een schitterend gebeuren. Inge de Bruin. Ze wint hier. Gouden medaille. Inge de Bruin. 56.61. En wat doet ze? Ze doet het ook nog in een nieuw wereldrecord. Nou, je kan niet anders zeggen. Daarmee bewijst ze dat ze dit jaar de grootste zwemster is. Bij de dames. Een wereldrecord wat laatst 20 jaar geleden heeft gestaan, wat ze met anderhalve seconde verbeterde. 56-61. Olympisch kampioen Inge de Bruin. Dat was in 2000, 100 meter uh, vlinder. Uh, ho hoe belangrijk is hij geweest voor het Nederlandse zwemmen volgens jou, Jeroen? Ja, belangrijkste man alle tijden natuurlijk. Hij is degene die uh, het Nederlandse zwemmen het een duwtje heeft uh, gegeven richting de wereldtop. Natuurlijk zijn er uh, in het verleden ook successen behaald. Verschillende periodes. Ook Olympische kampioenen geweest. Maar wat Haren heeft gedaan, met name vanuit uh, een, een groot dal... want daarin zat uh, het Nederlandse zwemmen halverwege de jaren negentig. Hij heeft het uh, opgebouwd met uh, de middelen en de mogelijkheden... die hem werden aangeboden in Eindhoven... met uh, een enorme bak talent die hij tot zijn beschikking had. Natuurlijk uh, van de hoge band op de eerste plaats. En de bruin die er later bij kwam... Maar ook met, uh, met, met andere zwemmers heeft hij natuurlijk uh, ontzettend goed gepresteerd. Want de eerste echte aansprekende successen die behaalde... die met Kirsten Vlieghuis hmm. in 1996, twee bronzen hmm. medailles. En dat is uiteindelijk ook het vliegwiel geweest voor alles wat daarna kwam. Ja. Dus uh, de, de, de Olympische successen van Van der Hogeband en, en Van der Bruin in 2000, 2004. Ja. En uh, dat succes heeft hij eigenlijk uh, gecontinueerd met Wernomico en Jojo in uh, uh, 2012. Ja. Uh, Marleen Veldhuis, goedenavond. Goedenavond. Um, jij hebt zes jaar met, uh, als ik me niet vergis, met Jacques van Haren gewerkt. Ja, um, ja dat klopt. Ongeveer. Ja. Um, wat dacht je toen je het hoorde, zojuist? Oh ja, ik hoorde het net. Dus uh, nee, ik dacht, uh, wat, uh, wat gaaf voor hem... En uh, ik denk, kijk, zwemmen in Australië is uh, een van de grootste sporten daar. En om dan uh, technisch directeur te zijn van, uh, van zo'n uh, sportbond in Australië, is, uh, is uh, super mooi, denk ik. Ja, dus jij begrijpt uh, de, de overstap wel, uh, Jacques. Kijk, dat, dat de Australiërs hem willen hebben, die, dat snap ik ook wel. Maar ja. dat hij vervolgens daarop ingaat, dat snap je ook wel. Ja, ik kan me dat wel. Kijk, hij heeft natuurlijk heel veel successen geboekt. En hij, vorig jaar had hij al de keuze gemaakt om uh, te stoppen als trainer en bij de bond aan de slag te gaan. En uh, kijk, het is natuurlijk uh, een geweldige adellating voor, voor het Nederlandse zwemmen en de Nederlandse uh, zwembond. Uh, maar voor hem persoonlijk uh, ja, kan ik hem alleen maar feliciteren daarmee, denk ja. ik. Want ja, het is denk ik een mooie stap en een mooie kans. Wat betekent het voor het Nederlands zwemmen nu hij weggaat? Goed, hij was toch wel, uh, ja, nou ja goed, er werd net ook wel genoemd uh, welke successen hij allemaal bereikt heeft met, met, uh, met de zwemmers. Ja, en, en, en ja, hij was toch wel, uh, denk ik, de, de trekker van het topzwemmer in Nederland, dus... Uh, ja, dat is een, een behoorlijke aardelating. Ja, ik wil ook nog even naar Jeroen Gruter. Jeroen, nu die weggaat, hè, denk je dat de basis inmiddels in, inmiddels in Nederland... en ik wil ook daar graag een antwoord zo van Marleen op... denk je dat de basis inmiddels stevig genoeg is... Dat we, dat we hem best kunnen laten gaan, eigenlijk, om maar zo te zeggen? Nou, die basis zal natuurlijk wel stevig genoeg zijn. heeft hij zelf aangebouwd. En Het is niet uh, dat hij de boel in de steek laat... Uh, en uh, de KZB aan zijn lot overlaat. Maar zoveel expertise, uh, ja, dat ga je natuurlijk wel missen. Zelfs uh, zelf stond hij niet meer aan de rand van het bad. Dus de zwemmers voelen daar uh, niet direct iets van. Maar indirect natuurlijk wel. Want als er trainskampen waren, ja, dan is hij altijd gewoon bij. En dan, uh, dan, dan is hij natuurlijk ook altijd wel van, van waarde met gesprekken, met tips, met weet ik het wat. Ja. Dus ja, dat, je gaat hem enorm missen. Ja. Marleen, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik, ik sluit me daarbij aan. En het is... Uh... Ja, de, de, de, inderdaad, de kennis en de, de expertise die hij heeft, uh, de, ja, ja, de uitstraling en, en ook de contacten. Kijk, ze wisten natuurlijk allemaal wat te vinden, de hele zwemwereld. Uh, niet alleen de Australiërs. En uh, ja, goed, dat, uh, dat, dat, dat was er allemaal. Ja. We moeten nu tegen hem zwemmen, Marleen. Dat wordt, dat wordt toch een anders allemaal, denk ik. Ja, gelukkig ligt hij niet zelf in de zaak, hè? <laughs> nee, <laughs> Hoewel. <laughs> ja, precies. Dankjewel, uh, Marleen. Dankjewel ook, Jeroen Groeter. Okay. We spraken over uh, Jacco Verharen... die vertrekt bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond als technisch directeur... om aan de slag te gaan als technisch directeur bij uh, de Australische Zwembond. Dan het andere nieuws van vandaag. Dik Advocaat is na ruim drie jaar terug als trainer van AZ. Na het ontslag van Gert-Jan Verbeek bleef het enkele weken stil... bij de club uit Alkmaar, maar vanochtend maakte de clubleiding bekend... dat de 66-jarige advocaat het seizoen zal afmaken. Vanmiddag mocht de media opdraven bij de presentatie. U hoort de bijdrage van Richard van der Made. Klokslag 4 uur komt Dick Advocaat tevoorschijn... voor de massaal opgekomen media in het stadion van AZ. Volkomen relaxed en opvallend opgewekt. Naast de geloutende topcoach neemt technisch directeur Ernest Stewart plaats. Hij trapt af en rekent ook af. Ik kan daar meteen bij melden over uh, de, de gang van zaken over de afgelopen 2,5 weken. Dat wij, uh, Toon en ik zelf, ons... Uh, Elke dag uh, wel behoorlijk verbaasd hebben over alle namen die voorbij kwamen. Maar uiteindelijk hebben we met één man onderhandeld. En die zit hier rechts naast mij. En dat is uh, Dick Advocaat En wij zijn ontzettend vereerd dat uh, Dick deze uh, komende tijd onze hoofdmacht uh, gaat leiden. Duidelijk is dat Dick Advocaat AZ min of meer uit de brand helpt. De directie benaderde eerst Fred Rutten. Maar die zag voorlopig af van de baan in Alkmaar. Advocaat is een soort overbrugging naar een trainer die vanaf juli 2014 voor langere tijd het uithangbord van de club moet worden. Advocaat was daar na afloop van de persconferentie, genietend in het dugout, open en duidelijk ik over. Ik had niet verwacht uh, nog voor een club uh, te gaan werken. En, uh, ik had PSV gehad, uh, ik dacht oké, okay, dat sluit ik me af, mooie club, prachtig. Maar u doet het toch maar weer? Ja, ook weer omdat het verzoekte was dat, dat, het, dat het AZ ergens zou helpen als ik het zou doen. Ja, en, en dan als, als je het op een bepaalde manier tegen mij zegt, dan gaat het toch weer kriebelen. En, uh, ik had prachtige herinneringen ik had uh, met ontzettend veel plezier gewerkt. Dat is, toch, dat is toch belangrijk. Ik kan in Nederland blijven, dus dat heeft ook allemaal meegespeeld. Dus het is ook een beetje een soort vriendendienst? Nou, vriendendienst niet. Zij nee, dat... zijn het helpen. Nou ja, helpen om, om, omdat ze toch dit als een overbrugging zien. En uh, ja, daar past ik voor hun geweldig in. Ja, want AZ was eigenlijk op zoek naar een trainer... voor de wat langere termijn, twee, drie jaar. Ja, maar ook heel begrijpelijk. Ik bedoel, als ze ik noem maar, een naam Rutte hadden genomen... had ik dat heel begrijpelijk gevonden. Maar die konden ze door, voor wat voor reden ook niet krijgen. Nou, dan vallen ze terug op mij en uh, dat is het ook een jaar. Volgens advocaat is het verrassend dat hij terugkeert bij AZ. Na enige bedenktijd maakte hij een uitzondering voor de club in Alkmaar. Je ziet in de voetballerij gebeurt van alles. Dus ik was ook niet van plan om... Uh,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 past dat ook bij de club. Als je naar ons profiel kijkt, dan uh, willen wij heel graag met een, uh, een grote trainer uh, werken, zoals wij die nu op dit moment uh, hebben. En uh, nou, Dick is denk ik, uh, als je naar zijn Palmares kijkt, dan, uh, dan is dat wel heel duidelijk dat een uh, grote trainer is. Uh, een leider voor deze groep, uh, die ze ook nodig hebben. En dat is Gertjan ook geweest, laat ik dat wel even voorop stellen. Maar Dick Advocaat is gewoon een, een toptrainer, die wij binnen kunnen halen, die een stukje met zijn jus uh, er wat aan toe kan voegen. En uh, wij hopen um, in deze komende periode, deze komende acht maanden, echt goed voor de te komen. Was AZ niet op zoek naar een trainer voor de veel langere termijn, voor drie jaar bijvoorbeeld, en is dit dan niet een, een soort tussen pauzen noodoplossing? haar noodoplossing vind ik en tussenpauze die vind ik zo uh, vind ik wel redelijk negatief klinken in die zin dat wij uh, de advocaat doet het voor de rest van het seizoen ja, en niet langer jawel maar tussenpauze ja goed hij gaat inderdaad tot het einde van het seizoen heeft hij een uh, heeft hij een contract en nou ja geef het beestje een naampje uh, maar wij hebben onze lijsten hebben wij klaar en dan heb je het tussen over uh, structurele oplossingen en oplossingen die uh, voor uh, een, een kortere periode zijn nou daar heb je een aantal namen heb je daarbij staan je houdt een informatie ronde van uh, uh, wat er beschikbaar is vanuit die mensen die uh, die uh, op een structurele basis aan toe zou willen voegen, nou, dat blijkt dat dat uh, niet, niet kon of niet mogelijk was. Nou, dan schakel je door naar hetgeen wat, uh, wat voor de hand ligt en, en dat was uh, tot het einde van het seizoen. En uh, ja, daar hebben wij een telefoontje gewaagd en ik ben blij dat hij dat uh, heeft willen doen voor ons en uh, dat is heerlijk. Voordat u echt van uw pensioen gaat genieten, heeft u ook gezegd, ik wil toch nog graag één keer weer bondscoach zijn. Ja. Dat moet dan misschien ook in een dubbelfunctie gaan worden met AZ? Die mogelijkheden zijn er en uh, ik, ik, ik, ik, wil, ik moet eigenlijk niet zo ver vooruit. Ik heb wel, meer, wel eens meer dingen gezegd en dan kom ik te later weer op terug. Ik laat het nu gewoon om afkomen en ik, ik zie wel waar het, uh, wanneer het einde is. Maar het zou een mogelijkheid zijn? U heeft ook dat verzoek neergelegd? Niet neergelegd, we hebben het wel uh, gewoon uh, een beetje informeel over gesproken. Is dat land Ierland, dat u graag zou willen vastleggen? Nou, er zijn een paar landen die geïnformeerd hebben. Een van die landen heb ik wel mee gesproken, maar ik wil nou niet zeggen welk land. Dik advocaat, waar staat Arno van Meulen in de studio? Um, we gaan met jou praten over de laatste WK kwalificatiewedstrijden. Die zijn uh, gespeeld, maar toch even snel. dik advocaat, goede keuze waar zit? Uh, ja, hij heeft het uh, goed gedaan toen als interim-trainer. Alleen, het is natuurlijk wel inderdaad echt korte termijn. Uh, ook in Eindhoven was de kritiek na afgelopen seizoen... van ja, die advocaat die heeft alleen maar voor de korte termijn gewerkt. Dat moeten we het eigenlijk niet meer willen in de toekomst. Uh, maar oké, okay, A.Z. kon niet anders. Ze hebben andere dingen geprobeerd. Uh, ze zeggen wel van niet, maar ze hebben wel degelijk natuurlijk geïnformeerd. Onder andere bij, uh, ja. bij Rutte. Arve Latsen, dat lukte allemaal niet. En dan is hij wel de beste oplossing uh, en haalbaar. Ja. Dus hij is de uh, best of the rest, denk ik, op dit moment. Ja. En dan met Ierland richting het EK of richting de ja, WK. Ja, de hij durft het niet te ontkennen. Ierland, ja. uh, daar is zijn naam onlangs al genoemd om, uh, om daar te gaan werken. Uh, dan hoef je eigenlijk pas te beginnen natuurlijk na het wereldkampioenschap... als de EK-cyclus begint. Maar het kan natuurlijk best zijn dat ze een oefenwedstrijd spelen... en hem er dan bij willen hebben. En ja, dan gaat hij dat toch doen. Dus dan zal AZ moeten delen eventueel met, uh, met Ierland. Ja. Maar daar zijn ze wel toe bereid. En inderdaad, hij heeft het eerder gedaan, hè? Uh, samen met uh, België toen. Ja. België en AZ. Ja, gek genoeg vind ik hem ook wel passen bij Ierland. Maar dat is een persoonlijke kwestie. We kijken Leg eens uit. Hij... Nou ja, gewoon, ik weet niet, zijn, zijn manier, zijn, zijn, zijn, zijn temperament. Nou ja, hij past zijn in uit. Schotland natuurlijk ook heel erg goed. He. Daar ja. heeft hij heel prettig gewerkt. En in dat opzicht, ja, misschien zullen die er anders over denken... maar zal het niet heel veel anders zijn. Je moet je ook realiseren dat de komende race... naar het Europees Kampioenschap, waar hij dan gaat werken... gaan 24 landen zich plaatsen voor de eerste maal. Het EK in Frankrijk. Dus ook een land als Ierland heeft gewoon veel kans eigenlijk om dat EK te halen. Dus ja. er is wat te winnen. Goed, uh, de WK-kwalificatiewedstrijden. Uh, de gevolgen daarvoor. Uh, laten we even kijken naar uh, bijvoorbeeld Bosnië-Herzegovina. Voor het eerst geplaatst voor een WK. Uh, uh, Haris Meduyanin die, uh, die, ja. die daar speelt. Leuk. Uh, het land stond op zich, uh, werkelijk op zijn kop voor de eerste keer dat ze zich geplaatst hebben. Mooi. Uh, speelt nu, uh, of heeft gespeeld bij AZ en, uh, en, en Sparta bijvoorbeeld. Um, wat verwacht je van, uh, van dat team? Ja, nou, Zeko is eigenlijk een beste speler. Uh, middenvelder, Raimic. Hele gemene middenvelder hebben ze erbij. Ja, kijk, dat zijn teams die zijn, uh, die zijn goed. Uh, we verwachten natuurlijk altijd dat Servië en Kroatië zich uh, plaatsen uh, voor een uh, wereldkampioenschap. Uh, Kroatië kan het nog halen. Servië heeft een dramatische kwalificatie gespeeld. Die waren er vier jaar geleden nog wel bij in uh. Zuid-Afrika met Slovenië. Slovenië haalt het nu ook niet. En daar komt uh, Bosnië eigenlijk voor in de plaats. Dus uh, ja, normaal gesproken zullen ze misschien toch nog twee tickets hebben als zeg maar voormalig Joegoslavië. Het zijn landen waar ze heel erg goed kunnen voetballen, als ze het allemaal goed georganiseerd hebben, goede bondscoach hebben. Ja, dan kunnen ze meedoen op een wereldkampioenschap. Maar ja, het is natuurlijk een ploeg die gewoon in de poolfase heel hard moet knokken om daardoor heen te komen. Ja. De Portugezen en de Fransen opmerkelijk genoeg aangewezen uh, op de playoffs. Daar hebben de Portugezen wel ervaring mee, volgens mij. Want de laatste keer, uh, ja, en, volgens mij ook. En het is nog, ja, Fransen ook. Het is, het is nog gekker. Uh, ze kunnen ook nog tegen elkaar loten. Um, ja. Het is zo dat er zijn acht ploegen. Vier best gekwalificeerden op de ranglijst en de vier minder gekwalificeerde, Maar bij die vier die minder gekwalificeerd zitten de Fransen. Dus het zou kunnen zijn dat Portugal Frankrijk gaat ontmoeten zelfs. Maar dat weten we volgende week maandag als de loting plaatsvindt. Maar dat is best uh, lastig, zo'n play-offs. Hè. Landen als IJsland, uh, Zweden, Hongarije, oh, sorry, Roemenië. Uh, ja, dat uh, moet je eerst nog maar zien te redden. Dus ook Portugal en Frankrijk hebben daar geen makkie aan. Nee, de geplaatste landen Kroatië, Portugal, Oekraïne en Griekenland. En ongeplaatst Frankrijk, Zweden, Roemenië en IJsland. Dat zei je al. 19 en, uh, 15 en 19 november worden ze gespeeld. Wie zie, jij, wie zie je doorgaan? Of is dat gewoon sterk afhankelijk van de loting? Dat speelt natuurlijk ook een rol. Ja, kan nee, dat dat, is, dat is, kan je nu niet zeggen. Dat hangt wel af van, van de uh, loting. Ja, Portugal kan ontzettend goed op resultaat spelen. Het gaat altijd moeilijk, maar die halen het dan wel. Ja, Frankrijk uh, ligt anders. Uh, een elftal wat volkomen vernieuwd is. Waar we iets meer van hadden verwacht. Van zelf dat het in eigen land trouwens verketterd wordt, uh, hebben we de afgelopen weken begrepen. Dat zal mm. toch moeizaam zijn om, uh, om daar een goed resultaat te halen. Die zouden wel eens een WK kunnen missen. Er is eigenlijk nog geen echt groot voetballand dat niet naar Brazilië gaat. Uh, dus statistisch gezien uh, zou het wel moeten. En vier jaar geleden, met de, de hensbal... Uh, waardoor ze Ierland ja. uh, versloegen, gingen ze eigenlijk al via de achterdeur. Dus ja, in dat opzicht staat er nog een kleine rekening open. Ja, IJsland? Ja, Voor we kennen echt het... dat ze er zo dichtbij zijn. Ja, we kennen ze uit de Nederlandse competitie. Ze hebben de gouden generatie, vooral al in, in aanvallend opzicht in huis. Uh, dus ja, het zou hartstikke leuk zijn. IJsland, een klein land in Europa. Ook voetbal is altijd een, een dwerg eigenlijk geweest. Van een dwerg opgeklommen naar de middenmoot. Ja, als die naar een WK zouden gaan, is dat behoorlijk sensationeel. Maar het ja. kan. Het kan. Ja. Denemarken niet. Slechtste nummer twee. Ja, die, waren, die zijn een beetje uh, over de heel. Dat merkten wij niet op het Europees kampioenschap, maar eigenlijk wel. Want Nederland speelde veel beter dan de Denen, maar verloren. Toen zagen we al aan het elftal dat het echt wel, wel minder was. Veel spelers, ook uit de Nederlandse competitie, maar niet van het allerhoogste niveau. Uh, de generatie is uitgemolken. Uh, Morten Olsen heeft heel lang succes gehad, maar dat houdt ook een keertje op. Ja, dat is niet zo heel raar. Dat heeft elk land wel een keer. En de Denen zijn nu even eruit. Um, Kroatië speelt ook de play-offs, maar die hebben dan nu maar even de bondscoach uh, tussentijds uh, ja. eruit gegooid. Ja. Is dat verstandig als je? Vlak voor ja, wedstrijd dat, dat is wel lastig op afstand te kijken. Dat, dan, dan moet het helemaal mis zitten, anders doe je dat niet. Uh, het gebeurt wel dat ploegen succesvolle trainers uh, uh, wegsturen. Kijk maar naar AZ in Nederland uh, met, uh, met Verbeek. Ja, zoiets moet er aan de hand zijn. Dat het vertrouwen van de spelers weg is. Uh, Thijs Liebrechts heeft het Nederlands al wel eens uh, naar een uh, WK volgens mij gebracht. Uh, maar maakte het WK niet mee. Dus dat, dat, dat, dat soort dingen gebeuren wel. Maar dan zijn de arbeidsverhoudingen over het algemeen wel zeer verstoord... voordat een bond uh, zo ingrijpt. Ja, de, bond, de, de bondscoach van Jong Kroatië neemt het nu over... Laten we even kijken naar Zuid- en Midden-Amerika. Niet geheel uh, uh, onbelangrijk, ook uh, voor ons zelf. Um, Chili, Ecuador en Honduras hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Mexico is veroordeeld tot de playoff uh, tegen Nieuw-Zeeland. En Uruguay moet zich via de play-off zien te plaatsen uh, voor het WK. Uh, speelt tegen Jordanië. Nou lijkt dat dus redelijk zeker... Maar er kunnen ook eventueel nog consequenties zijn voor het wel of niet groepshoofd worden van Nederland. Het is een, een yeah. never ending story, lijkt het wel, maar. Uh, als Uruguay het niet zou redden, daar moeten we dan mee uh, beginnen. Tegen Jordanië trouwens, dat is wel een wedstrijd waar ze zelf uh, tegen opzien. En Uruguay heb ik uh, de laatste tijd wel aardig gevolgd. En, en is toch echt wel minder dan het elftal dat wij nog zagen op het, uh, uh, op het wereldkampioenschap. Gewonnen van Argentinië? Of ja, nee, maar aan heeft. dat was een Argentinië dat al helemaal zeker was. En dat speelde met een B-elftal. Uh, het is een wat ouder elftal, maar oké. Okay, uh, st stel dat er gestunt wordt en zij zouden het WK niet halen, want dat is een voorwaarde. Dan krijg je de situatie dat Nederland en Italië een, uh, uiteindelijk een cijfer hebben gekregen op grond van vier jaar internationaal voetbal... dat precies gelijk is, een coëfficiënt van 1136. En we weten niet precies, en de FIFA weet het ook niet... wat er dan nog achter de komma komt. Uh, mocht het achter de comma in het voordeel zijn van Italië... dan zou Italië alsnog geplaatst zijn. Is dat in het voordeel van Nederland? En morgen komt die nieuwe ranking uit. Dan zou Nederland alsnog uh, gekwalificeerd worden als uh, groepshoofd. Uh, maar het hangt sowieso allemaal wel af van, van Uruguay. Maar het kan in voetbal dat, een, dat je tegen een, een onverwachte nederlaag aanloopt. Ze moeten heel ver rijden. Er is tijdsverschil. Het is een heel klein stadion in, uh, in Jordanië... wat ze niet zo gewend zijn. Maar oké, okay, het is uh, allemaal zeer uh, uh, ondoorzichtig. Eigenlijk toch wel. Althans, vooral rekenkundig heel erg ingewikkeld. En uiteindelijk is het uh, Italië en Nederland gelukt... om precies gelijk te eindigen. Ja. Uh, met, een, met een enorme rekensom die te maken heeft... met de, de zwaarte van de tegenstanders. Of je een Europese tegenstander hebt... of een uit Azië, want dan heb je weer een andere, andere waarde voor... En uiteindelijk na vier jaar staan ze precies op die 1136 punten. Maar morgen weten we het zeker. Ja, Het is eigenlijk 95% kans zeker dat Nederland niet geplaatst is. Goed. Kortom, morgen wordt een nieuwe ranking bekendgemaakt. Dan, dan weten we of Nederland wel of niet boven Italië staat. Ja. Als dat het geval is, zijn we nog afhankelijk van de uitschakeling van de Uruguay. Dan moeten wij Jordanië gaan supporteren. Precies. Dankjewel. We gaan het afwachten. Goed, inmiddels is het drie minuten voor half elf. U luistert naar NOS Langs de Lijn. Theo Jansen... U heeft het gezien, waarschijnlijk raakte twee weken geleden geblesseerd. Het gebeurde in de wedstrijd tegen Feyenoord. Jansen kwam na een sprong verkeerd terecht en moest de wedstrijd direct verlaten. De blessure bleek na onderzoek in het ziekenhuis ernstiger dan gedacht. Het seizoen voor Jansen zat erop. Vandaag gaf hij eenmalig een persconferentie om te vertellen hoe het nu met hem gaat. De pijn valt heel erg mee. Uh, het is meer met oefeningen dat je, dat je denkt, dat oh, is wel even gevoelig. Maar... Uh, ja, daar moet je erheen Hoe sneller je er weer kracht op zet... hoe sneller je weer, uh, ja, eigenlijk toch wel belast, uh, hoe beter dat is. Uh, en dat gaat eigenlijk vrij goed. Vandaag weer uh, gefietst ook. En uh, ja, dat ging, dat ging goed. Je hebt ook een glimlach op je gezicht gezien hier. Uh, toch moet je wel even flink in de put hebben gezeten, toch? Nou, veel mee eigenlijk. Dus veel eigenlijk wel heel erg mee. Ik... Ik bedoel, ik, ik, ging de, ik ging de operatie in uh, met, het, uh, met het idee dat het, uh, dat het meniscus was. Uh, toen, ik, toen ik wakker werd uit de narcose hoorde ik dat het mijn kruisband was. Dus dat ik in plaats van vier tot zes weken uh, zes tot negen maanden eruit zou zijn. Goedemorgen. Ja, dus dat is wel even de tik inderdaad die je krijgt. Uh, maar ik moet zeggen dat dat niet heel lang duurde. Ik had, ik had wel heel snel al zoiets van, oké, okay, dit is niet de manier om voor mij om te stoppen. En, ja, uh, dus dat betekent nog een jaartje langer door. Dat is je boodschap, volgens mij, van vandaag. Niemand hoeft jou af te schrijven. Nee, want ik weet dat iedereen, iedereen roept nu, weet je. van het is heel makkelijk van, nou, gaat die niet. Dan kan die mentaal niet aan. En de, ja, dat, dat zit niet in hem om nu nog te gaan revideren. Dan denk ik van, mensen, je kent me niet eens, weet je. Waar praten jullie over? Ik heb me laten vertellen dat je juist zo fit was. En in de testen vooraan liep. Nee, maar ik ben altijd. Dat is een beetje, weet je, dat is ook voor sommige mensen kan het lastig zijn. Volgens onze trainer bijvoorbeeld, een fysiotrainer. Uh, laat ik, zo zeggen, ik heb niet het meest gezonde uh, levensstijl gehad uh, uh, uh, van de meeste sporters. Maar uh, ja, mijn stijl en dat soort dingen is, is, is, is veruit het beste van iedereen. Wil je misschien ook wel uh, nog eens een keer bewijzen dat je toch echt een topsporter en een topper bent? Juist met dit traject en juist met deze instelling? Nou, ik wil laten zien dat ik, dat ik als ik op het veld sta, dat ik wel eens, inderdaad iemand ben die alles wil winnen en dat alles voor over heeft. Of een, wat is een topsport weet je wel? Ik bedoel dat is ook weer zoiets. Uh, um, ja, daar zijn de meningen denk ik ook over verdeeld. Uh, ik ken heel veel jongens die, die, die, die geleefd hebben als, als een topsport zoals jullie dat noemen, die alles aan hebben gedaan en uh, voor de trainingen uren trainen naar de nadering gingen. En die waren 27 en het was klaar. Dus... Ben je boos geweest nog even over het feit dat je toch met een ander idee uh, de tafel opging als dat je uh, te horen kreeg de boodschap? Nee. Nee, omdat ik weet dat de mensen die hier zitten, die mij helpen en uh, die mij begeleiden nu, dat die gewoon heel erg goed zijn. Uh, en dat het wel eens voorkomt dat, dat de spieren daaromheen zo sterk zijn. Dat, dat je niet kan zien dat het, uh, dat het een kruisband is. En dat was bij mij het geval. Maar het is ook weer positief, want dat betekent dat ik, uh, ja, dat ik in mijn herstel uh, minder moeite zou hebben. En dat blijkt nu ook wel, want ik denk dat, ik, uh, ja, best wel, dat het best wel snel gaat. Bos zei, uh, het, kan, het kan misschien ook wel te maken hebben gehad... met dat slechte veld bij Den Haag. Daar hadden veel spelers van Vitesse last van spierblessures. Uh, nou ja, die slechte grasmat waar zoveel over gezegd is. Jij viel een paar dagen later tegen Feyenoord uit. Maar heb je dat gevoel zelf ook, kan dat een rol gespeeld hebben? Ja, dat weet ik niet. Ik vind het altijd zo makkelijk achteraf... Weet je, om te wijzen naar iets wat je, wat je toch niet zeker weet. Dus ik, ik, doe, dat, ik doe daar niet aan mee. Uh... Ja. Schiet zoiets door je hoofd? Nee, ook niet. Nee omdat... Uh, bedoel, Tuurlijk is die wedstrijd was, was, was moeilijk. Uh, iedereen heeft daar ook wel extra klachten. Ik ook. Ik had wat meer uh, spierklachten, last van mijn hamstrings. Maar ja, als, je dan, als ik kijk hoe ik neerkom, uh, ja, stel er ook niet zoveel voor. Het is gewoon een verkeerd moment geweest. En, ja, daardoor is mijn seizoen nu voorbij. Maar of dat nou ligt aan, uh, aan de wedstrijd tegen ADO... Nee, dat vind ik te makkelijk om daar, om, uh, om daar naartoe te wijzen. Als ik het goed begrepen heb, ga je hier revalideren, op Papendal. Uh, hoe ziet dat team eruit en de traject de komende periode? Nou, ik ga heel veel nauw samenwerken met, met, met onze fysio, Jos Kortekaas. Uh, en uh, ja, die ken ik al zo lang. Ik bedoel, uh, toen ik bij Vitesse kwam, toen was hij er ook al bij. Nou, uh, dus nee, uh, dat is gewoon een perfecte man die mij goed kan begeleiden. En ik, ik zou ook niet bij een vreemde kunnen begeleiden, want... Ja, ik, ik, ik kan best cynisch zijn en best lomp zijn soms. En ik denk dat dat wel zou botsen. Dat was Theo Jansen tegen Ragnar Niemeyer. Laten we eens kijken in België. Vroeger was Royal Antwerp FC... een grote club bij onze Zuiderburen. Maar de tijden dat de voetbal trots van Antwerpen Europees speelde... in het bos Stadion, die zijn lang vervlogen. Royal Antwerp FC is afgezakt naar de tweede divisie... en bouwt langzaam aan nieuw elan. Dat doet de club onder leiding van een opvallende trainer. Gerald Hasselbank, de topspits van wel eer... is in Antwerpen begonnen aan zijn eerste klus als hoofdcoach. Een reportage van Edwin Cornelis. Hier is Hasselbank en dan is het raak. Eet white, nou eight eet no, green spots. Ik kijk naar links, hier in Deurne. Je ziet daar de afgebladderde muren. Ja, dat is zeker uh, hout genoeg. De plakletters R Antwerp FC, die losdreigen te laten. Alleen de tribune 1 is nog in 2 is nog een heel slechte staat inderdaad. De golfplaten op het dak... Nu mag dat gebouw nog ineenvallen, maar als die op het veld goed voetballen, staan daar mensen in dat gebouw dat er ineenvalt. Dit is het stadion van de Royal Antwerp FC. En hasselband 2-0. Uh... Yes, en dan draai ik mijn hoofd naar rechts en dan zien we dan het trainingsveld waar de selectie bezig is. De man die de opdrachten uitdeelt, wit hesje aan. Bekend gezicht, dit Desolate decor is het werkterrein van de topspits van weleer. Prachtig doelpunt verkopt door Gentle Hasselbank. Hij is topscorer. En dan eens even kijken in het stadion, daar is het eh, niet veel beter. Overal de afgebladderde muren, geen stoeltjes, maar houten bankjes. De nummers staan daar met de hand op geschreven. Omdat 10. Ja, slauw een houten plank op de zitplaatsen bij. Dus ik zit al de, de derde laag. Nee, ik weet het niet zo hè. Het lijkt een hele stap terug voor Jimmy Floyd Hasselbank. Als je gewend bent aan de Engelse stadions, de Engelse clubs. Toen ik, toen ik deze aanbieding kreeg, uh, ben ik wezen rondkijken. Ik, heb ik informatie ingewonnen. Heb ik heel veel video's gezien uh, van, van, van uh, speelstijl. Van uh, hoe het hier toeging. De atmosfeer. Ja, en dan maak je een besluit om, om, om het toch te doen. En ik, uh, achteraf gezien... Ja, ik, ik, heb het, ik heb het heel erg naar mijn zin. Het is hard werk, want uh, de faciliteiten zijn niet altijd uh, het beste. Maar uh, ja, het, het, het geeft wel wat. Het geeft wel uh, dingen die je normaal niet hoeft te doen. Dat je die wel moet doen. En het geeft je meer ervaring. En het geeft je ook meer waardering. Ruim 20 meter de afstand tot het doel. Maar dat is geen probleem voor Jarrell Hasselbeek. U kende hem al? Een beetje, niet echt 100%. Maar ik ben veel van opzoeken en zoveel te weten gekomen wat hem allemaal heeft gepresteerd. Ja, ja ik, denk, ik denk eerlijk gezegd dat uh, Jimmy dat wel degelijk kwaliteiten heeft. Maar hij heeft dat niveau van spelersmateriaal wel degelijk naar boven getrokken. Daar gaat het me ook niet om. Samen met zijn uh, hulptrainer zit er wel veel uh, mentaliteit in, een goeie spirit. Wat ik een kwaliteit vind, dat zij luisteren, zowel naar spelers als naar bestuur, maar zelf de keuze maken. De ploeg ging heel goed samen. Ze gaan voor uh, allemaal voor elkaar. Wat Jimmy wel heel goed doet, is zich aanpassen aan omstandigheden. Hij begint het door te hebben, hij begint ook tacti tactisch te veranderen en uh, de samenwerking verloopt precies wel goed, denk ik. Ja, het valt eigenlijk op als je zit te kijken naar de training. Dat Hasselbank degene is die vooral observeert en af en toe even met een rake opmerking komt. Richard Strikker, de assistenttrainer, die geeft veel instructies. Uh, nee, dat is niet waar. Nee? Nee, nee, nee, nee, nee. Het ligt aan wat voor vormen we doen. Hm. En uh, ik moet zeggen, de eerste vormen waar we meestal mee beginnen, paarse trapvormen en dat soort dingen. En als positiespelers zijn, daar ben ik best wel fel aan het woord. Maar gaan we veel tactisch trainen? Kijk, We kunnen niet met z'n drie door elkaar of met z'n twee door elkaar schrijven. Dus dan is de coach vaak aan het woord. Ik vind dat, uh, dat je er ook bovenop moet zijn als coach. Uh, maar ik vind dat wij niet vervelend er bovenop zijn. We geven ze wel ook de ruimte om, om, om, om de fout te maken en om, om te leren. Als ik, als ik hem nu zie, hij is heel bevlogen, hij is dat, heel fanatiek is hier op het veld. Eigenlijk net nog een speler in zichzelf. En hij, hij verlangt hetzelfde van de spelers en wat hij vroeger van zijn ook verlangde als hij op het veld stond. En ja, dat zie je ook bij de wedstrijd. hij eist alles. En, en uh, is, is zo gedreven bij een bespreking en ja, dat slaat over op de speler. Tuurlijk ben ik ambitieus, maar kijk, je moet je alleen concentreren op, op nu, op dit... En wat komt, komt. We concentreren ons op uh, Royal Antwerp. En dan gaan we gewoon een heel goed toekomst tegemoet met Royal Antwerp. En zo ver mogelijk uh, komen we met Royal Antwerp. Het goed. Die. de eerste aanzet tot modernisering is er al. Antwerp, Royal voetbal. Want behalve de komst van Jerry Hasselbank is er ook de komst van een nieuw clublied. Royal Antwerp. Daar leeft voetbal. dat spreekt voetbal. Pies, gestichting 1880, is dan daarna in Ja, dat is nou toch eetmachtig. Ah ja, het rapliedje. Heel eenvoudig. Ik ben 65 jaar, het enige clublied blijft het originele. Het rapliedje is plezant, maar nu teksten zoals als je wilt gaan kakken vind je geen wc in een clublied. Zelfs als ik moet gaan kakken op die vettige wc. Nou, voor mij hoeft dat niet. Ja. Joral Hesselbank, actief bij Royal Antwerp. Een bijdrage van Edwin Connerissen. We gaan even terug naar het nieuws dat kort voor deze uitzending. Iets voor tien bekend werd: uh, dat uh, Jacco Verharen vertrekt bij de KNZB en aan de slag gaat. bij 1 januari in Australië, uh, voor de Australische Zwembond. Contact met uh, technisch directeur van noc Maurits Hendricks, chef de mission. dag Maurits, goedenavond. Goedenavond. Um, wat dacht je toen je iets hoorde? Nou, dat was wel even een schok. Jacob belde mij een paar dagen geleden. En uh, dat is natuurlijk uh, uh, niet waar we op zitten te wachten... in de voorbereiding uh, naar de Spelen van, van Rio. Dus uh, de eerste reactie was echt eventjes van... Hé, uh, hey, nee, dat, uh, dat is niet goed. moeten we niet ja. hebben. Heb je dat ook zo tegen hem gezegd? Ja, uiteraard. En uh, ook meteen gevraagd van... Joh, is er iets wat er in de weg zit? Uh, is het uh, omdat je onvrede hebt ergens mee? Is, zijn het financiën om te kijken of... Uh, als dat het geval was, dan vind ik dat, uh, dat we met z'n allen nog een poging uh, zouden moeten doen. Dat was mijn eerste vraag, maar goed, dat bleek allemaal niet aan de orde te zijn. En uh, toen hebben we gewoon uh, met elkaar gesproken. We kennen elkaar heel lang en uh, ik begreep heel goed welke uitdaging hij ziet. Uh, uh, ik heb zelf in zo'n situatie gezeten en dan... Uh, ja, dan gaat het om de sportieve uitdagingen. Dat is een hele grote stap. Dat is het ook voor hem, om met zijn gezin naar Australië te gaan. Maar ja. ook wel eentje die ik als coach heel goed kan begrijpen. Ja, wat zei hij dan? Waarom hij toch ja heeft gezegd? Nou ja, het is, uh, het, is het zwemland uh, nummer één. Hij, uh, hij had het over de Champions League van het zwemmen. Uh, um, Australië is echt het, uh, het, het zwemland nummer één. En um, de uitdaging die hij daar nu krijgt... hij had wel eens eerder aanbiedingen gehad van meerdere landen, ook van Australië... maar dan gewoon uh, als coach. En nu is hij eigenlijk ja, volgens mij hoofdcoach, bondscoach van het Australische zwemmen. En dat was een, uh, een functie die uh, zeer zeker ambieert. Ja. Ja, maar ik ik meen me te herinneren dat hij na Athene ook al een keer is benaderd door uh, Australië. Klopt dat? Uh, volgens, dat, dat, ik weet niet wanneer dat geweest is. Uh, ik weet uh, dat Jacco uh, meerdere aanbiedingen had. Uh, ook over uh, de laatste jaren. En uh, dat, dat is natuurlijk ook helemaal niet raar. Uh, uh, iemand van zijn, uh, zijn statuur. Uh, die kan natuurlijk in heel veel landen kan die, uh, wat betekenen. Ja. Je, je, zegt net, je begrijpt als geen ander uh, dat hij ja heeft gezegd. Maar goed, jij moet natuurlijk uh, naar de topsport in Nederland kijken. Uh, en je zei ook al. Ja, dan had ik hem liever niet, uh, niet zien gaan. Er ligt nu een basis. Wie, wie, wie moet dat nu gaan bewaken, die basis? Of misschien die basis nog verder omhoog uh, gaan brengen? Laat nou, in ieder geval een goede vaststelling dat uh, de KNZD uh, onder leiding van, van Jacco Verharen um, uh, een, een stabiele uh, tot heeft opgebouwd over de laatste tien jaar. Um, en uh, Jacco is ook teruggetreden als coach het uh, jaar, um, is uh, in de rol van technisch directeur getreden. En dat heeft hij gedaan nadat hij, um, uh, denk ik, een, een aantal coaches ook uh, mede heeft uh, helpen opleiden en klaarmaken voor de job. Dus daar zit nu een, een hele goede coachstaf. Uh, dat is het allerbelangrijkste. Dus de, de zwemmers die in voorbereiding zijn van, uh, van Rio de Janeiro en, en de toernooien die daartussen liggen... die hebben gewoon hele, hele uh, capabele coaches uh, met Marcel Wouda en, uh, en Martin Truijens onder andere. Mm -hmm. Dus dat stuk, dat, uh, daar, daar heb ik vertrouwen in, dat, dat, uh, dat, dat hebben ze ook laten zien. Dat is stabiel. Uh, nu gaat het om de, de technische leiding van uh, Bond... En uh, daar zal uh, de KZB over na uh, gaan denken. En daar zullen we ook met ze over gaan praten hoe dat, uh, hoe dat verder ingevuld moet worden. Ja, Wat heeft jouw voorkeur? Wat dat, is niet te zeggen. dat is niet te zeggen. En dat heeft te maken met het feit dat iemand als Jacco is, is... dat is niet iemand die je vervangt met een tweede Jacco. Um, die, die, die mensen van dat kaliber zijn er weinig. Uh, dus dat moet, je, dat moet je denk ik ook niet willen. Dus ik denk dat er ook goed gekeken moet worden eerst nu eens naar wat, wat hebben we dan nu nodig met dat wat er staat. Waar, of Mas, waar dat, wat dat heeft aangetoond dat dat heel stabiel is. Die dagelijkse situatie van, van de Nederlandse topswemmers die is voor elkaar in Nederland. Uh, en nu eerst met elkaar eens kijken van nou, welke, welke, welke jaad uh, is er nu om in te vullen en, en kan je daar wel iemand voor vinden. Ja, dat is en inderdaad... Pas, als je dat profiel hebt, ja, dan kan je pas gaan zoeken. Moet het iemand uit de zwemsport zijn bijvoorbeeld? Of, of, of zou je ook buiten de zwemsport uh, kunnen denken? Nou, dat is dat, dat is niet te zeggen op dit moment, want dat is afhankelijk van dat profiel. Ik zou me kunnen voorstellen dat uh, je uh, tot een vaststelling komt waarbij uh, meerdere mensen in dat profiel zouden passen, en dat uh, dat kunnen mensen zijn wellicht uit andere sporten, kunnen ook mensen uit het buitenland zijn. Ik denk dat je daar heel open moet instaan. Ja. ja. Pieter van Hogenband schiet met mij uh, te binnen. Ja, dat nou vind ik niet direct logisch. Uh, Pieter heeft, uh, uh, heeft enorm veel kwaliteiten, maar is zich natuurlijk uh, op een andere richting aan het begeven. Heeft zelf ook nooit de ambitie geuit en ook niet ingevuld om uh, te coachen. En ik denk wel dat je echt, uh, om deze job in te vullen, dat, je wel, dat coachervaring wel een van de, uh, van de voorwaarden is. Ja, duidelijk. Goed, um, dankjewel Maurits Hendricks van NOC NSF en uh, en de Mission. Uh, dag Maurits. Tot ziens, goede avond. Dank je wel. Um, Luc de Jong, we gaan door met uh, de man van uh, 15 miljoen, weet u nog. Uh, ja. Daarvoor vertrok hij vorig jaar naar Borussia Mönchengladbach. Zijn eerste seizoen verliep naar wens, maar dit jaar uh, lijkt alles anders. De Jong kwam uh, laat terug van het EK onder 21 en kwam daardoor met een achterstand uh, uh, op de voorbereiding uh, binnen. Sindsdien geeft trainer Favre de voorkeur aan. Uh, Favre, moet ik waarschijnlijk zeggen, de voorkeur aan andere aanvallers. Uh, Rob Fleur ging naar Duitsland om met de Jong te praten over zijn uh, situatie als bankzitter. Zijn gevoel uh, over het seizoen tot nu toe is duidelijk. Ja, teleurgesteld natuurlijk. Uh, ik denk dat uh, ja, elke voetballer die op de bank zit wil graag voetballen. Ik ook. En ja, ik. Uh... Ja, natuurlijk, uh, volgens mij ben ik ook gewoon belangrijk geweest op sommige momenten. En dan, uh, ja. Ik wil gewoon, ja, ik train gewoon keihard en ik wil gewoon weer mijn kans krijgen. En uh, ja moet ik er nu eens staan. Uh, ja, ik, ik, ja, op een gegeven moment, uh, ja. Weet je ook dat uh, de, de, de trainer deze keuze heeft gemaakt. En wil gewoon, uh, je moet gewoon de trainer weer overtuigen dat, je, dat, jij, dat jij moet spelen. En dat uh, probeer ik nu elke week ook te doen. Hoe lang hou je dit vol? Nou ja, hoe lang heb ik het vol? Uh, Kijk, ik ben hier gekomen met één doel om uh, succesvol voor de club te zijn. Uh Daarom juist. Ja, ja, en voor mezelf. En, uh, ja, ik, uh, ik denk iedereen weet wat mijn kwaliteiten zijn en uh, ja, de, de, die wil ik ook gewoon graag op het veld laten zien. Natuurlijk praat ik ook over mijn vader en mijn zaak te nemen en hoe dat zit, maar ja, ik, uh, ben op dit moment ben ik gewoon... Uh, ja, de, de, de, ik ben hier nog maar anderhalf jaar en ik wil niet uh, snel opgeven, dus ik kan nog gewoon kaart verder. Nou, je, afgelopen week was het een interlandweek. Met het Nederlands elftal was de naam van Persie geen spits, want Hunterlaar is gebaseerd. Ja, en dan waren alle ogen in het verleden op jou gericht. Maar ja, wie niet speelt, vlies zijn recht, hè? Ja, klopt. Dat uh, wordt van nou mij ook duidelijk door de Bondscoach gezegd. En, uh, ja, daarom uh, is eerst mijn doel nu ook weer hier te gaan spelen. Om uh, daarna ook weer in het, uh, ja, in het zicht van de, de Bondscoach te komen. Ja. ja, want we hebben het wel eens over 2K gehad in Brazilië volgend jaar. Maar dat is op deze manier heel ver weg. Ja, als je niet speelt, dat is dat inderdaad ver weg. Dus uh, ja, dat. Uh, ja, voor mij, ik zat bij het EK in 2012 erbij. En dan hoop je natuurlijk ook die lijn door te trekken. Dat je misschien met het WK erbij kan zitten. Maar inderdaad, dat je, Hoe ik je nu voorstel, uh, ja. Als je niet speelt, dan uh, wordt het uh, ja, lastig. In januari is het tweede transferwindow. Denk je er wel eens aan? Nou ja, ik denk dat elke speler die niet speelt er wel eens aan denkt. Uh, en uh, ja, ik zou op dit moment. Zitten ben ik gewoon nog volledig hier bezig. En uh, ik denk in transfer de transferwinder dat je altijd je opties weer kan bekijken. Maar ja, wat ik zei, ik uh, heb bewust gekozen om naar de Bundesliga te komen. Ook om hier uh, ja, ja, mijn kwaliteit te laten zien. En uh, met deze club succesvol te zijn. Dus, ik, ja, ik, uh, komt op het moment dat je eens een keer uh, een prullenbak midden doorrampt... <lacht> nou ja, dat uh, zit er soms wel in inderdaad. Uh, maar ja, ik moet... Uh, uh, ja, soms is het gevoel als je gewoon lekker getraind hebt ook dat je, dat je ja, met de vuist op tafel moet slaan. Soms ook bij de trainer, misschien. Doe je dat wel eens? Of ben je dat er netjes voor? Nou ja, het, uh, dan moet ik wel echt de overtuiging hebben van dat, dat ik nu mijn kans moet pakken. En, uh, ja, ik, uh, ik, ik ben wel een paar keer op de trainer afgestapt om gewoon met hem te vragen hoe, hoe het nu voor staat, hoe hij erover denkt. En uh, dan legde hij mij dat gewoon in de koud Wat vindt Broer Siem? Nou ja, die, uh, die vindt natuurlijk ook jammer dat ik niet speel. En uh, die. Ja, die. die, die die is toch ja, denk ik, meer met zichzelf bezig, vaak bij Ajax. Maar ja, het is, uh, hij zou het denk ik ook niet leuk vinden. Hij zegt het niet zo direct tegen mij. Uh, omdat het misschien een beetje raar overkomt... dat tegen je zegt zo. Maar ik denk dat hij het wel denkt. Ja. Hij zou het ook heel, heel erg vervelend vinden. Want hij had ook nog ooit het idee naar de Bundesliga te gaan. Maar misschien zit hem er wel aan het twijfelen. Nou ja, het is wel... Uh, ja, hij heeft wel... Ik denk dat, we, ja, dat je er wel een beetje van leert... om te kijken wat voor een team je gaat, hoe ze spelen... En, uh, ja, wat voor een trainer het is en zo, dat soort dingen. En dat uh, zal, als hij weggaat gaat, denk ik bij IK's ook heel goed overwegen. Ja. Je, je hebt het over het team, waar je gaat spelen, de club. Is het nog steeds voor jou een goede keus geweest? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Het is uh, ja, net onder de top in de Bundesliga op dit moment. Uh, we zijn vorig jaar achtste geworden. Het jaar daarvoor, het we kwam, ze vierde. En uh, nu staan we ook weer goed ervoor. Dus uh, ja, ik, ik denk dat het zeker een goede club is voor mij ook. En uh, ja, ik, ik, kan me, ik merk gewoon dat ik ook gewoon hier weer beter word als voetballer. En, uh, omdat de Bundesliga toch weer een andere competitie is als de Eredivisie. Een veel zwaardere competitie, dat, dat is duidelijk. Daarom, daarom. Dus dan moet ik ook steeds harder aan de bak weer. En, uh, ja. Ik ben nog steeds 23 jaar, dus ik kan nog veel leren. en uh, Dat uh, zal ik ook zeker doen. Wanneer uh, komt er weer een grote smijl op je gezicht? Nou, wanneer ik weer uh, ja, in het veld sta en doelpunt maak. Dan uh, kunnen mensen me echt weer zien lachen, denk ik. Luc de Jong was dat. Voor 15 miljoen ging die naar Borussia Gladbach, maar nog niet echt heel erg gelukkig daar. Hij praatte met uh, collega Rob Fleur. Het is uh, 12 minuten voor elf. U luistert naar NOS Langs de Lijn. Daphne Schippers veroverde bij de wereldkampioenschappen atletiek... een knappe bronzen medaille op de zevenkamp. Eco Sint Nicolaas eindigde op de tienkamp als vijfde... terwijl hij begin dit jaar ook de Europese indoor titel op de meerkamp veroverde. Nederlanders behoren tot de top van de meerkamp. Toch blijft de belangstelling voor deze atleten een beetje achterwege. De meerkamp is namelijk wat moeilijk te volgen voor het grote publiek... vanwege de ingewikkelde puntentelling. Maar door het gebruik van statistieken is dat euvel te verhelpen. Floris van Hoorn ging kijken bij een presentatie van statisticus Hans van Kuijen... op sportcentrum Papendal, in de hal waar een aantal meerkampers aan het trainen was. Goedemorgen, ja, ik zal hier proberen een beetje meer inzichtelijk te maken wat de Meerkamp behelst en wat het inhoudt. De Meerkamp, ja, laten we eens beginnen. Wat houdt de Meerkamp nou in en wat zijn het voor atleten? Het gat met Eaton, ja, dat is er nu al. Logisch, je moet je race opbouwen, goed opbouwen. Eaton is een specialist op dit onderdeel. Ik heb hier een aantal voorbeelden laten zien van atleten die echt heel sterk zijn. ...op een bepaald nummer. Eten ver voor, dat is logisch. Maar, maar, de finish van Sint-Nicolaas is goed hoor. 46-03 en dan de tijd van Sint-Nicolaas. Hans van Kuijen, een meerkamp statisticus. Hoe belangrijk zijn die statistieken bij de meerkamp? Nou, de statistieken bij de meerkamp zijn erg belangrijk... Ik vind zelf dat zonder de informatie van dat leven... het erg moeilijk is om een wedstrijd goed te kunnen volgen. Uh, spelen de statistieken tegenwoordig een grotere rol... ook bij de sporters en bij de coaches? Ik denk het wel. Uh, men kan afmeten hoe men in de wedstrijd zit. Uh, er zijn veel coaches die willen het in het begin uh, niet zien. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Want als er een kleine tegenvaller is in het begin... dan wil men dat niet direct uh, uh, al kenbaar maken. Maar het kan ook motiverend werken. Als een atleet een wat minder prestatie heeft uh, geleverd... en je ziet dat alle andere atleten het ook minder gedaan hebben... dan weet je ook direct van... God, ik heb het nog niet zo slecht gedaan. Nu trok je in je schouder, Pieter. Ja, maar dat komt hierdoor. Op het moment dat je dit gaat doen, gaat die omhoog. Vincent Lange, de bondscoach van de Nederlandse meerkampers. Al, al heel lang ook de coach van Elko Sint Nicolaas. Hoeveel werk jij met statistieken? Uh, te weinig eigenlijk. Dat wil zeggen, eigenlijk gebruik ik het wel heel erg. Alleen ik noem het nooit statistieken. Maar ik kijk wel naar de cijfers en de getallen. Absoluut, continu. Ben je een coach die uh, tijdens een wedstrijd staat te schrijven? Of zit het in je hoofd? Nee, dat zit in mijn hoofd. Ik, uh, ik let totaal niet op wat er op dat moment gebeurt... Uh, qua uh, plaatsing of, of uh, punten of wat dan ook. Totaal niet. Ik let alleen maar op wat ik op dat moment nog kan verbeteren aan de atleet. Ik had nou wel het idee dat ik echt helemaal... Goed. Ja, dat klopt dus ook. Een lekkere slinger. Maar, ja. maar je zat daar. Eh, als je naar de rest van de wereld kijkt. Ja, Elke keer zijn discuswerpen en speerwerpen zijn duidelijk minder. Dan de meeste andere topmeerkampers van de wereld. Eh, maar dan is het heel mooi om te zeggen. Van, nou, als je die nou even vier meter verder laat werpen. Dan eh, pakt hij een medaille. Maar ja, vier meter verder werpen op discus. Betekent dat er een heel ander trainingsregime aan, aan de grondslag ligt. En dat betekent weer dat je een hele hoop tijd daarin moet investeren. En dat moet je altijd als coach dan vervolgens uh, gaan, gaan op, een, op een weegschaal gaan leggen. Van nee, hebben we die nee, tijd of hebben we die tijd niet. Ontspannen, netjes op de techniek blijven letten Ja, dat is niet slecht hoor Wilco Sint-Nicolaas, hoeveel maak jij gebruik van statistieken? Statistieken, ja, het is voornamelijk denk ik in het uh, voorseizoen dat we kijken Van waar gaan we de accenten leggen en waar worden de, de, de aandachtspunten verdeeld en, uh, Maar tijdens de meerkamp uh, probeer ik daar niet op te letten Ja, voor de 1500 meter, dan gaan we eens rekenen Reken jij zelf tijdens een wedstrijd? Uh, nee, wat ik zeg, ja, voor de 1500 meter, dan weet je een beetje de onderlinge verschillen. En dan weet ik ook wel in mijn hoofd uh, hoeveel punten dat ongeveer is of hoeveel punten ik kan gaan halen. Dus uh, echt na negen onderdelen vind ik het makkelijk rekenen, want dan is het nog één, één onderdeel natuurlijk. Maar daarvoor uh, doe ik dat niet, want er zijn er te veel atleten en er wordt te veel rekenwerk. Wist jij na de eerste dag in Moskou dat je virtueel tweede stond? Nou nee, niet precies dat ik tweede stond. Ik wist wel dat ik een hele goede eerste dag had gehad. En dat ik daarmee, dat ik, ik wist dat mijn tweede dag uh, 4300 punten ongeveer kon zijn. Dus dat ik dan richting uh, 8600 punten zou kunnen gaan. Um, dus dat weet je dan wel. Dan had ik niet eens op gelet wat de rest had gedaan. Want daar, uh, ja, kan zoveel veranderen. Warner in het wit achteraan, in de buurt van de man in het rood. ...doet het goed en de sprint van Anilko Sint-Nicolaas is knap. Zo besluit hij mooi de tienkamp. Hij heeft gevochten en vecht nog steeds. En dat, ja, dat is dan weer een goede opsteker voor Sint-Nicolaas. Eigenlijk bij de wereldkampioenschappen van dit jaar in Moskou... ...zagen we voor het eerst websites met daarop de tussenstanden van de meerkamp... ...en dan ook een berekening van wat het eindresultaat kan zijn. Is dat iets wat de meerkamp aantrekkelijk moet maken voor het grote publiek? Dat denk ik zonder meer, om het met die cijfers te laten zien. Dan zie je ook waar een atleet, in welke richting dat hij gaat. Je vergelijkt op dat moment de atleet met zichzelf. En dat is in de meerkamp heel erg belangrijk, omdat niet ieder atleet hetzelfde is. Er zijn atleten die sterk zijn op de eerste nummers en anderen op de, de tweede helft van de ring. En dan zie je toch hoe dat ze eruit staan en dat kan met deze prognoses kan dat heel goed uh, duidelijk gemaakt worden. En visueel kan het zelfs door de grafieken aan te verbinden. En dan kun je het nog duidelijker maken. Waarom zei je ook? Oké, okay, want de rest is namelijk heel goed. Dus... Durft u als statisticus ook eens te kijken naar de toekomst? Bijvoorbeeld naar het wereldrecord. Hoeveel rek zit daar nog in? Bij de dames uh, zal het al heel moeilijk zijn om dit uh, te verbeteren. Het wereldrecord staat zo gigantisch uh, sterk uh, van uh, Joyner. Dat zie ik de komende tien jaar echt niet verbeterd worden. Ik zie geen enkele atleten die daartoe in staat is. Bij de mannen ligt het anders. Uh, daar uh, hebben we eigenlijk, het wereldrecord is daar vorig jaar verbeterd uh, door Aston Eaton. En die heeft echt nog potentieel om, om nog uh, wel uh, verder te komen. En uh, uh, ik schrik er niet van als het wereldrecord binnen nu en twee jaar op een niveau van 9200 punten staat. Slecht. Mooie afsluiting. Ja, dat was statistiekus Hans van Kuijen vanuit het sportcentrum Papendal... in de bijdrage van Floris van Horen. Nog een paar berichten. Klaas-Jan Huntelaar komt dit kalenderjaar waarschijnlijk niet meer in actie. Zijn club Schalke 04 vreest dat hij zeker tot en met de winterstop aan de kant moet blijven. Huntelaar scheurde twee maanden geleden de binnenband van zijn rechterknie in. En tijdens het competitieduel met Valveel Wolfsburg. En afgelopen maandag hervatte de aanvallende groepstraining. Maar hij haakte na 80 minuten af toen hij in botsing was gekomen met een teamgenoot. Schalke maakte afgelopen dinsdag al bekend... dat er een verslechtering was opgetreden in zijn genezingsproces. Zoals dat ze zo mooi heet, van zijn knie. Later deze week wordt duidelijk of de aanvaller een operatie moet ondergaan... of dat er gekozen wordt voor een conservatieve behandeling. Whatever that may be. Nederland mag in 2016 geen groot internationaal schaatskampioenschap organiseren. Het is voor het eerst sinds 2001... dat Nederland geen groot schaatsevenement krijgt toegewezen van de ISU. De ASU maakte vandaag de schaatskalender bekend voor de komende jaren. In 2016 vindt de EK Allround plaats in Minsk. De WK Allround in Berlijn, de WK Sprint in Sheol... en de WK Afstand in Kolomna. Algemeen-directeur Paul Sanders ontkent dat de KNSB hiermee gestraft wordt... voor het teruggeven van de wereldbekerwedstrijd... eind november van dit jaar in Tjalf. Nee hoor, nee, dat denk ik niet. De ASU is een professionele club die zijn afwegingen maakt... Um, en wij hebben ook uitgelegd van ASU waarom wij die wereldbeker hebben teruggegeven. Dus ik denk dat er geen enkel verband bestaat tussen het teruggaan van die wereldbeker en het feit dat wij dat uh, toernooi niet gekregen hebben. En u vroeg zich natuurlijk af wie wordt toch de nieuwe technisch manager bij de KNVB. Nou, ze zijn eruit. Het wordt Jelle Goes. Hij is de opvolger van Mohammed Allah die naar Vitesse gaat. Goes komt over van Angie, waar hij de jeugdopleiding leidde. Eerder was Goes hoofd jeugdopleiding bij PSV en bondscoach van Estland. Goes tekent bij de KNVB als technisch manager een contract voor vijf jaar. Goed, tot zover deze editie van NOS langs de lijn met als grootste nieuws dat Jaco Verharen vertrekt bij de KNZB en aan de slag gaat in Australië. Straks met het ogenborgen. Dat wordt gepresenteerd door Herman van der Zand. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag. Dan kom je tot.